Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronapas moet je straks op meer plekken laten zien. Dat wil het kabinet, omdat de besmettingscijfers weer hard oplopen. Vanaf vrijdag heb je hem nodig in de sportschool, musea en pretparken. Zegt verslaggever Ewat En Het kabinet wil ook onderzoeken of die coronapas op korte termijn... kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Maar dat kan niet direct, want daar is een wetswijziging voor nodig. En daar moet ook de Tweede Kamer mee instemmen. Ook worden mondkapjes weer verplicht bij de kapper... De visio en in publieke binnenruimtes, zoals het gemeentehuis. Morgen om 7 uur is er een persconferentie waar meer duidelijk wordt. De klimaattop in Glasgow is nu echt gestart. De leiders van bijna alle landen praten daar over de klimaatdoelen. De VM-baas maakt bij de opening duidelijk dat we anders moeten omgaan met de natuur. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning, and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. De top duurt in totaal twee weken. In het grootste deel van Amsterdam mogen geen nieuwe hotels meer komen. Dat voegt niks meer toe voor de Amsterdammers, zegt de stad. Die daarom een hotelstop invoert. Vier jaar geleden deden ze dat ook al voor bepaalde wijken, maar nu voor de hele stad. Volgens AT5 kunnen hierdoor de plannen voor 20.000 nieuwe kamers de prullenbak in. Op meerdere plekken in Nederland kwam het gisteren aan het einde van de dag met bakken uit de lucht. Veel water zorgt voor veel overlast, maar ook bij een kleine regenbuis deze bewoner in Maarseveen al bang... Bij een beetje regen verandert HWC in een fontein van rioolwater. Al bij kleine regenbuien komt met een enorme gang het rioolwater van vier huizen. hier naar boven in mijn toilet. En dan spuit het gewoon langs je heen naar boven, bruin en vies. En zo valt het naar beneden. De fontein komt door een ontwerpfout van het riool. De gemeente heeft de bewoner beloofd het snel te fixen. Het weer, rustig herfstweer, geregeld zon, misschien een buitje en zo'n 12 graden. Morgen wat meer bewolking. In het westen en zuiden kans op regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file. A9 Alkmaar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart 3 kilometer. Op de A10 Komplein richting Watergraafsmeer tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel 7 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wat gaan wij in het uh, derde uur allemaal nog doen? Ja, wij zijn, wij, wij zijn gewoon aan het werk. Hè? Wij ja, wij, ja wij hebben daar helemaal geen tijd voor natuurlijk. Nee, wat gaan we doen? Uh, nou, vaste luisteraars en kijkers van ons programma... weten natuurlijk uh, wat het de derde uur uh, te wachten staat. Allereerst natuurlijk over een tweetal platen... gaan we uh, schakelen naar pit Report. Uh, ja, het is een uh, weekend uh, zonder uh, Grand Prix. Dus we kijken wat terug en wat vooruit... Uh, naar uh, de race van volgende week. Dat die, die wordt uh, verreden in Mexico...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 klassieke single van uh, Hosea, de Take Me To Church. Nou, daar gaan we nog niet heen hoor, want het is nog geen uh, zondag. Maar waar we wel heen gaan, dat is de Pit Reports. Die krijg je na deze disco-klassieke. Een zon, -Jan. Ja, ja. hè. Als ik jou was, heb ik een zonnebril opzet. Dus. Het is een beetje waterig zonnetje, maar <laughs> hij is er wel. Gelukkig een, uh, ja, toch uh, de regen even voorbij, uh, hier in Standfords. Je hoorde een lekkere disco-klassieker uh, uit de jaren 80. Een uh, Dance Classic, uh, zoals dat met een uh, mooie term genoemd werd. Call Alexander was dat. En uh, Show You My Love. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Kwart over vier geweest. Nou ja, we hebben een weekje. Uh,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 ...dat ik uh, gauw hou van uh, Jim Croce, Je hoorde de Bad Bad Leroy Brown. Het is half vijf geweest, ja, en Bassi zit maar uh, in het uh, asiel. Ja, Bassi is een uh, leuke man van 2,5 jaar oud. Wegens tijdgebrek ben ik op zoek naar een nieuwe plek. Maar naar mensen ben ik uh, enthousiast. Ja, dat schreeuw ik, want ik uh, hou echt uh, van uh, uh, mensen...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 Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Bassi verdient een thuis. En Bassi begon er zelf over, over de clown. Ik moest meteen ook aan Bassi en Adriaan denken natuurlijk. Hè, bij uh, Dit Dier van de Week. Nou, ga voor Bassi of de andere leuke dieren naar het Kennermede Dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5.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 kan je daar kopen voor bij elkaar 30 euro. En dan steun je ook de schrijver, dichter, fotograaf, schilder uit Zandvoort. En uiteraard is hij ook dichter bij zee geweest. Nou, speciaal voor Marco hebben we het volgende gedicht. Het gedicht heet dan ook Marco. Marco is onze schrijver. Onze dichter van Zandvoort.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 S'éveil. Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont rhabillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 Café nettoie leur glace Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5h Paris S'éveille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 Bélisse qui est bien dressée entre la nuit et la journée Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille Les journaux sont imprimés Les ouvriers sont déprimés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 In ieder geval, uh, ja, dat is uh, vanavond uh, voor de mensen nog, nogmaals voor het internationale voetbal. Uh, Ronald Koeman is niet meer bij Barcelona, maar uh, zijn assistent trainer neemt de honneurs waar. Maar zij spelen vanavond, en dat is Barcelona, die speelt vanavond om negen uur tegen Deportivo Alaves...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 Maar goed, je wordt toch een beetje ja, fan van Coman zijn. En dan denk je van nou, ik hoop dat Barcelona... Maar Xavi, die is... Bewaar even je energie voor morgen, Jan. Okay, want ik, morgen zijn ja. we er weer om twee uur. Ja. Zat wordt op zondag Zometeen meteen Fred. Hij is er weer Zodat dadelijk. Uh... Entertainment voor you na 5 uur. En wij zijn er dus morgen weer. Want wat doe jij morgen om 2 uur, Albert Young? <laughs> uh, uh, uh, uh, dan zit ik hier weer. Uiteraard. Ja, in de studio Tolweg 10 aan we zeggen tot morgen. Fijne zaterdagavond. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really might you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da! Grumble, give a whistle.